Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Hezbollah gaat door met de strijd tegen Israël... Afgelopen weekend werd de leider van Hezbollah gedood in Libanon... door Israëlische luchtaanvallen. Nu heeft de tweede man van de militante organisatie iets van zich laten horen... zegt correspondent Desi Moore. We hebben vandaag voor het eerst gehoord van de plaatsvervangend leider van Hezbollah... Naim Kassem. En hij zei dat Hezbollah voorbereid is op een Israëlisch grondoffensief. We zijn er klaar voor, zei hij. En Israël zal zijn doelen niet bereiken. Hij zei niks over een eventuele nieuwe leider van Hezbollah... Buurbewoners zijn geschokken van de dood van drie stadsgenoten vannacht. Hun auto raakte van de weg en knalde tegen een boom. Daarna werd die, kwam hij in het water terecht. De mannen die erin zaten waren twintigers. Buurbewoners kennen de plek waar het gebeurde goed. Al die struikjes uh, zijn helemaal weg. Dus daar zijn ze overheen gereden natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Eén woord, verschrikkelijk. Ja, Ja, grijzelijk. Ja. Moet je er niet ja. aan denken dat het je kinderen zijn. Maar het is natuurlijk wel een rotbochtje dit hoor. Ja? Nou ja, je, je moet wel altijd opletten. Ja. De politie die zoekt getuigen omdat ze willen weten hoe het ongeluk in Amersfoort nou precies heeft kunnen gebeuren. De Netflix-serie Baby Reindeer is onterecht neergezet als waar gebeurd. Dat vindt een rechter in Amerika. Het verhaal gaat over een beginnende comedian... die wordt lastiggevallen door een stalker. Een vrouw uit Schotland zegt dat zij die stalker was... maar zegt dat Netflix het verhaal veel erger heeft gemaakt. Zo wordt er in de serie gezegd dat ze twee keer veroordeeld is voor stalking... maar dat is niet zo. Dat zei ze eerder in een interview. Did you... Did you Take part in that. Did you go to jail? Did you have a trial? Of course not. Of course not. Have you ever been to prison? No. Have you ever been charged with a criminal offense? No. Never. No. Nothing. Nothing. De vrouw zei eerder al dat ze Netflix wil aanklagen voor smaad en laster. Die zaak kan ze nu doorzetten. Ze wil dik 150 miljoen euro zien van de streamingsdienst. Het weer. Op veel plaatsen is het grijs, maar het is wel droog. Af en toe zijn er opklaringen, maar vanuit Zeeland trekt het verder dicht... en is er ook regen onderweg. Het wordt max 14 of 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 3 uur, welkom terug. Uur 2 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Als je op zaterdag luistert en niet op de maandagmiddag in de herhaling... dan schijnt de zon vandaag en uh, hebben we prachtig weer om uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, wat te gaan doen en dergelijke. En er zijn voldoende activiteiten waar je heen kan, want het is uh, Burendag uh, vandaag... Uh, Richard, Klopt, ja. en je hebt een paar uh, mooie evenementen die uh, ja, vandaag en morgen in uh, Zandvoort plaatsvinden. Mm -hmm. Waarschijnlijk uh, besteed je daar even aandacht aan in de evenementenagenda om half lekker. vier. Ja. En uh, ja, verder zijn er andere dingen die, uh, die er nog meer gaan gebeuren. Morgen mooie evenementen in het centrum. Dus lekker blijven luisteren voor de evenementenagenda. En wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, we gaan voetballen. Wij zelf, nee Nee, nee, dus Handvoorters. Oké, okay, oké. Okay. Uh, wij voetballen tegen de Muiden. En dan uh, hebben we af en toe een verslag van Jaap uh, Koper. Uh, natuurlijk gaan we door met de interviews van uh, Benno Veuge. Die uh, op dat EV Experience. Uh, op, uh, op het circuit uh, allemaal interviews uh, doet. Ja, en als je hem zo hoort, uh, Richard, heeft hij het uh, vreselijk naar zijn zien. Ja. ja. En uh, voelt hij zich als een vis in het water. Dus. Uh... Ik ben benieuwd of Ben al zelf al iets elektrisch heeft. Althans voor een voertuig. Hè? Ja. Andere dingen hoef ik allemaal niet te weten. <laughs> Geen idee moet ik even zeggen. Nee, ik ook niet. We gaan het een keer aan hem vragen. Nou, dan hebben we natuurlijk de evenementagenda waar je het al over had. Dan na vier hebben we nog Marco Termes. Uh, en de Pit Report en Dier van de Week. Oké, okay, nou leuke uitzending. Tot uh, vijf uur vanmiddag. Tot aan uh, Entertainment for You. Uiteraard met Fred, hij, hij is er gewoon weer. Een heel veel lekkere talige en andere hits. die gaat draaien tussen vijf en zeven. Maar zover is het nog niet, want wij zijn lekker thuis in de studio. Als morgens vroeg, de haar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, de ruimte is zacht en bezweet. Als morgens vroeg. Haar dag begint gordijnen dicht, de eerste uren nog niet aan. thuis ben. Nou ja, SV Zandvoort is uh, ook thuis. En daar uh, voor ons is uh, aanwezig uh, Jaap Koper. Goedemiddag Jaap, welkom. Ja. Hallo, hallo. Jij hebt heel veel te melden, heb ik uh, gehoord, zojuist. Dus uh, we onderbreken de plaat even voor je. Nou, het is al zo uh, dat er uh, na 10 seconden lag uh, de bal al in het netje van uh, de kant van IJmuiden. Dus zo snel ging het al. Je zit koud op, uh, op een bankje, je zit twee keer te knipperen met je ogen en vervolgens wordt er al een doelpunt gemaakt door naar Muiden. Dan denk je, nou oké, okay, dan is de boel wel een beetje uh, hersteld. En net voordat ik er al in uh, kom is er ook een aanval geweest. Maar de scheidsrechter en ook uh, de assistent scheidsrechter maakten zich niet geliefd aan de kant van de S.W. Zandvoort. Want uh, er ging een vlag omhoog uh, en het doelpunt wat uh, Salim Fertouw uh, op de pantoffel had, die is uh, gewoon afgekeurd. Dus uh, helaas uh, voor uh, de SV Zandvoort was er geen gelijkmaker. Men dacht het even van wel, maar ja, het uh, hele feest uh, ging niet door. Dus de 1-1 is nog steeds een 1-0 in het voordeel van uh, de IJmuidenaren. En ja, wat is er ook nog iets uh, bijzonders bij te melden, want vorig jaar zat Ralf Blom naast Abraham el bakali op de bank En nu is die Ralf Blom uh, betreden bij, S, uh, bij de VVV IJmuiden. Dus dat uh, is dan nu uh, de andere kant van het verhaal. En dat maakt het dan ook wel heel erg uh, saillant in dat opzicht. Want als er één man is die de SV Zandvoort wel een beetje kent... dan is het Ralf Blom wel. En dat blijkt dan. Want ja, uh, als je tien, na tien seconden niet helemaal goed op uh, positie staat... en vervolgens... Een doelpunt om de oren krijgt, ja, dan loop je op dit moment een beetje achter de feiten aan. Terwijl er nu een lange bal naar voren wordt gegeven door een van de IJmuidense spelers. Wat het nou precies was, een lange bal naar voren, of dat het een doelgerichte actie is, dat weet ik ook niet. Maar eh, er wordt nu weer van achteruit door SV Zandvoort weer opgebouwd. Om weer te proberen weer in het doelgebied van IJmuiden te komen. Maar dat is even voorlopig. Ja, uh, even een beetje schakelen voor uh, SV Zandvoort, uh, dat is het eventjes. Ja, doelpunten uh, is gewoon in de maken neem ik aan uh, Jaap. Nou, doelpunten in de maken nou zover is het nog niet. Het, uh, het is nog wel een beetje bij SV Zandvoort nog een beetje zoeken naar hoe uh, iedereen staat. Maar daarnet met dat buitenspelgo was het al, uh, ja het was een beetje storen wat Kast de Vries deed, want die pikte de bal op. En Die schoot op doel en vervolgens stond daar nog een speler, Salim Fartou. En ja, nou, jij zegt, uh, dan zegt men van Heijmuiden: het is buitenspel. Maar ik heb wel zoiets van, hmm, er zit wel een beetje in een uh, twijfel, uh, twijfelgeval. Ja, Maar ja, uh, ik ben de scheidsrechter niet. En je weet het, met assistent-scheidsrechters, die zitten van, uh, de ene is uh, de assistent-scheidsrechter van een club, en de ander is van de andere club. En die willen nog wel eens een beetje door uh, de bril van hun eigen voetbalclubje uh, heen uh, kijken. Ja, en dan moet die scheidsrechter, moet daar dan een beetje op af uh, gaan. Maar uh, of dat nou, ja... Uh, het is uh, bij de een uh, net zo goed als uh, wat er bij de ander gebeurt. Het, uh, het is uh, dealen uh, waar je mee doet. En dat gebeurt bij het uh, betaalde voetbal in ieder geval niet. Dus dat is ook verschil. Nee, precies. Maar uh, ja, inderdaad. Bij de amateurs uh, is het gewoon menselijk dat uh, dat gebeurt, toch? Nou, ja. Vind je nee, van niets? Niet, zou, heb... zou jij niet, uh, als jij uh, scheidsrechter was... En, uh, zou je dan niet ietsje soepeler met uh, SV Zandvoort uh, omgaan? Als ik scheidsrechter was, dan ben ik objectief, hè? Dan moet ik objectief. Maar als ik, oh, ik assistent scheidsrechter was, ja, ja, dan, zou, ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Dat uh, geef ik toe. Zeker. Nou ja, jij uh, volgt de wedstrijd uh, vanmiddag voor ons uh, tegen hem uh, net om uh, drie uur begonnen, neem ik aan gewoon. Ja, en ik verwacht uh, van uh, volgende week van Piet Pijper dat hij met, uh, met uh, gevulde koek ergens uh, staat. Want uh, dat uh, vind ik toch wel uh, erg belangrijk. Ja, maar hij is twee weken weg, hè? Dus uh, volgende week uh, gaat het hem niet worden. Dan gaat het over twee weken. Dus. Ja, over twee weken, dan uh, is hij uh, de klos. <laughs> ja. dus, Oké, okay, Jaap, dankjewel, hè, voor dit moment. We komen ja, straks uh, later weer uh, bij uh, Jaap terug. Nou, ja, in ieder geval op dit moment uh, 0 tegen 1 daar op uh, Duintjesveld. En hier is de mooie singer van de Police. start voor uh, SV Zandvoort vandaag. Alweer 1-0 achter tegen IJmuiden. Laten we hopen dat we nog uh, voldoende tijd hebben om daar verandering in te brengen. Dat hebben we wel, dus wie weet komt het allemaal weer goed en gaan we uiteindelijk uh, toch uh, de winst uh, hier thuis behalen. Wij gaan een nieuwe plaat voor je draaien. Hij is uh, net uit en uh, ja, ik denk ook wel weer dat het een uh, hitpotentie heeft, deze single van uh, Alex Warren. Hier is uh, Burning Down. I guess you never know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 You yeah. said I'm the one who's wanted For oh, all the fights you started You knew the house was burning down I had to get out You led your saints and us And fed them last nice for dinner You knew the house was burning down And hey, look at you now And hey, look at you now No one die behind Betrayed every alibi you had You had You had every chance to make him dead Who's wanted for all the fires you started You knew the house was burning down Ik zie het zo gebeuren dat deze platen de hitparaders in gaat schieten. Alex Warren en Burning Down houden die platen in de gaten. Want het klinkt gewoon lekker. Vandaar dat we hem ook even voor je draaiden. Het is zonnig, ook op het circuit. Je bent nog tot vijf uur welkom bij de EV Experience. We hebben al diverse interviews van collega Benno Veuge vanmiddag gehoord... hier bij Zalvert op Zaterdag. Onder meer sprak hij over een Belg die met twee aanwezig was... En dan moet je denken aan de bronfietsen en de motoren. En we hebben het ook al gehad over bedrijfswagens. Want uh, ja, die zijn na 500.000 kilometer testen inmiddels uh, ook uh, beschikbaar. En uh, ja, te zien daar op uh, het uh, circuit van Zandvoort. Nou zitten we het hele weekend of uh, drie dagen op het circuit. Nou op het circuit wordt uiteraard uh, ook uh, veelvuldig uh, gereest. Maar zijn er ook uh, elektrische racewagens? En uh, ja, daar gaat uh, Ben of Heugen over praten met uh, Vincent Witte. Tijdens het EV-experience verwacht je eigenlijk geen raceauto. We zijn wel waar, op het circuit. Maar verwacht je geen raceauto. En toch staat er één. Naast mij Vincent Witte. Uh, Vincent, uh, het is een, uh, een indrukwekkend raceautootje. Um, ja, de... Uh, ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk. <laughs> wat doet een raceauto bij Op EV Experience? Ja, uh, ja allereerst, uh, ik werk voor uh, Forza Hydrogen Racing. En uh, ja, wij zijn een studententeam in Delft. Ah. En uh, nou, daarbij switchen we dus elk jaar van een uh, van team. Dus elk jaar heb je weer een nieuw team wat uh, verder gaat met de ontwikkeling. En waar we nu naar kijken is de Forza 8. En dat is uh, nou, een, een, een, een Le Mans Prototype uh, LMP3 auto. Uh, en, uh, ja. Maar jullie hebben er behoorlijk aan gesleuteld zeker, zeker. Want het is geen, uh, zit geen benzine of anderszins motor in Zeker niet, nee uh, het is inderdaad een, uh, In principe is het een elektrische raceauto uh, Alleen de elektriciteit wordt opgewekt door uh, ja, een hydrogen fuel cell, Dus een uh, waterstof fuel cell. En uh, ja, daar wordt aan de hand van uh, ja, um, in gasvormige uh, waterstof samen met zuurstof komen er uh, elektronen. En die elektronen kunnen wij opslaan in een accupakket. En uh, nou, met dat accupakket geven we vervolgens weer stromen aan de, aan de ja, elektromotoren. Waardoor we dus uh, eigenlijk een soort van elektrische auto hebben die constant wordt opgeladen. Eigenlijk zo kan je het een beetje Handiger kan je het niet hebben. Nee, inderdaad. En uh, je kan dit ook gewoon dus bijvullen bij uh, nou ja, gewoon een pompstation die dan voor waterstof is. Dat is inmiddels uh, een stuk of uh, tussen de tien 15 in Nederland. En uh, nou ja, onze missie is wat dat het gaat om uh, te laten zien wat waterstof eigenlijk uh, allemaal kan. Uh, en in ons geval is dat in de vorm van een, uh, van een raceauto. Maar je kan het veel breder denken. Want in principe is waterstof een, een manier om energie op te slaan. Dus in plaats van dat je dus energie in een akkerpakket stopt... ...kan je het eigenlijk ook in waterstof doen. Dus uh, denk aan een, uh, bijvoorbeeld een windmolenpark midden op, uh, op zee. En uh, nou ja, hoe heet het? Uh, sla de energie die uit de windmolens komt op in waterstof en breng dat dan vervolgens naar Europa en verdeel het daar over verschillende landen om energie eruit te halen, bijvoorbeeld zoiets. Ja, dus het even, even een zijlijntje. Jullie studenten, je maakt er een beetje een potje van. En dan kijk je tijdens de historische kramperie waren je collega's met een solarwagen hier, oh ja. tussen tuss alle Formule 1 en, uh, en Le Mans auto's, uh, hoge, hoge, hoge, dus een elektrische auto tussen de fossiele wagens. En ja. nu staat er een, een uh, nou ja, een hybride soort, zeg maar, ja. uh, elektrische wagen, tussen het echte uh, elektrische. Het elektrische uh, wat, wat, hoe komt had. Waarom zijn jullie, jullie zijn een beetje eigenwijs, hè, studenten? We zijn inderdaad een beetje eigenwijs. En uh, wij denken dat, uh, dat dit op dit moment een, een goede oplossing is voor uh, nou ja, het, uh, het, het vervoersprobleem op dit moment. Ja, jullie denken dat waterstof het wel gaat redden? Nou, wij denken dat waterstof in ieder geval een, een hele goede manier is van uh, energie opslaan en energie gebruiken. En uh, ja, dat, uh, dat willen we gewoon laten zien met deze auto in principe. En uh, tot nu toe, uh, deze auto heeft dus ook, uh, nou, die komt vanaf 2000. 18, ja, moet ik het goed zeggen, 18. Uh, en hij rijdt dus ook met de Supercar Challenge mee. Tussen de fossiele brandstofauto's uh, uh, heeft hij dus ook een derde plek al een keer gewonnen. Uh, dus ja, het, het is ook echt wel gewoon zit potentie in, zeg maar. En uh, nou, dat, uh, dat is met deze auto. En op het moment zijn we een, uh, een, een nieuwere versie hiervan aan het maken, aan het ontwikkelen. Die hopelijk uh, volgend jaar uh, voor het eerst uh, met een race gaat meedoen. En, uh, ja. Ja, dit is een beetje een oud, uh, even, even met alle respect hoor Vincent, een <laughs> oud barreltje. Het is inderdaad wel een wat, uh, wat oudere auto. Nou, ja, want hij is al acht jaar oud inmiddels of zo. En, uh, ja, de auto waar we nu aan werken die gaat ook qua specificaties enorm omhoog. Dus uh, hier heb je ongeveer 300 pk op uh, maximale boost. En we gaan naar ongeveer 800 pk. Uh, deze heeft ook alleen achterwiel aangedreven. En uh, de, de, de nieuwe auto, de Forza 9, die, die krijgt ook vierwielaandrijving. Uh, ja, dat moet, dat moet bloedhard gaan. En wie, wie mag die auto besturen? Uh, we hebben nu een, uh, onze, onze hoofdcoureur, Dat is in principe ook een oud lid van het team. Die uh, zit denk ik al een jaar of twaalf uh, nou ja, onderdeel van het team. En uh, ja, hij is eigenlijk onze testcoureur en coureur tijdens races. Uh, dus uh, ja, die jongeman die, die weet ook eigenlijk inmiddels alles over die auto en hoe alles aanvoelt. Dus als wij aanpassingen maken, dan weet hij ook gelijk of dat positief of negatief is. Um, en uh, ja, in voorgaande jaren hebben we bijvoorbeeld ook wel eens Jan Lammers in de auto gehad. Maar dat was niet in deze, maar in... De de Force 6. Uh, dus, uh, ja, zo zijn Jullie zijn al een tijd bezig, sinds ik, 2008 tot, uh, tot, uh, tot op de dag van vandaag. Ja, inderdaad. Ja. Dus het, uh, het project loopt al heel erg lang. We begonnen inderdaad met een kleine kart en uh, zijn nu gewoon uh, uitgegroeid tot een, uh, nou, ja, het doel om uiteindelijk uh, uh, met de Le Mans uh, te mee te mogen doen. Dat is uh, het uiteindelijke doel. Voordat we daar zijn zal dat nog wel heel even duren. Maar uh, dus, uh, er worden zeker goede stappen gemaakt uh, om uh, die kant op te gaan. Ja. Waarom staan jullie eigenlijk hier op EV Experience? Um, ja, gewoon om, om, om een beetje naambekendheid uh, met de mensen te delen. Uh, eventueel ook een beetje netwerken. Dus met eventuele partners uh, bekijken. We hebben een aantal partners ook uh, hier rondlopen. Uh, wat dus ook gewoon weer even leuk is om die te zien. Uh, dus ja, gewoon een beetje netwerken, naambekendheid. Gewoon uh, nog steeds kijken van, joh, kijk, dit is er. Net als dat u nu langsloopt en denkt van, joh... Uh... Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk van de pers. En de pers is altijd bloednieuwsgierig. Even terug naar het Le Mans. Dat is jullie streven met deze hybride waterstofauto. Um, 24 uur is die race. Uh, en dat betekent bijtanken. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer fijn van waterstof. Uh, dat gaat makkelijk. Ja ja en nee. Het is inderdaad gewoon uh, hetzelfde bijvullen als dat je gewend bent uh, normaal bij de pomp. Zeg maar. uh, de enige uitdaging is, is dat uh, er nog heel weinig waterstof-tankstations uh, zijn in Nederland. of in Europa überhaupt. Nederland is daar wel een van de koplopers van. Uh, dus zijn we zijn ook zeg maar, uh, nou ja, uh, in gesprek met circuits. Om, om daar dus ook eventueel mogelijkheid voor te brengen. Ik geloof, maar dat. Uh, Dan moet je het zelf meenemen. Dat, uh... nou, ja, daar, daar zijn we dus ook wel aan, aan het kijken. De, de, de, de... Gewoon een tankautootje. Exact, ja, volgens mij waren we ergens met een bedrijf in Italië bezig... die dus een mobiele station voor ons eventueel zou kunnen gaan ontwikkelen. Dat zijn allemaal, zeg maar, what-ifs, zeg maar. Even voor de duidelijkheid, waterstof moet onder hoge druk, geloof ik, worden ingebracht, hè? Exact, ja, de, de waterstoftanken op dit moment staan ongeveer onder 700 bar. Uh, dus, de, nou, dat is wel echt significant veel. Want de, kan je vergelijken, een autoband staat ongeveer op 2,5 bar. Dus, de, nou ja, dan heb je een beetje een, een, een vergelijking... Uh, dus dat is inderdaad erg hoog. Maar dat, uh, ja, dat moet om uh, uh, ja, zoveel mogelijk mee te nemen. Zeg maar. Nou heb ik van de begrepen van je collega's uh, van het Solar Team. Dat... Uh, de... Kijk, dit project is in 2008 begonnen, maar de studenten die in die tijd eraan werken, nou, die zijn al lang getrouwd en, en onderdak, zullen we maar zeggen. Uh, dus steeds nieuwe teams gaan eraan werken, maar je moet dan ook die kennis weer eigen maken. Dat, is, dat, dat lijkt me toch wel heel heftig. Ja, dat is, ook, uh, dat is ook wel een van de uitdagingen van Forsen. En uh, in de afgelopen, nou ja, sinds 2008 zijn ze daar ook echt best wel heel erg goed in geworden. Uh, zo hebben ze een hele ja, onboarding programma, noemen ze dat dan. Dus uh, dat is uh, dus van het oude team naar het nieuwe team. Uh, zo hebben we zeg maar vanaf, uh, even kijken, in maart zijn we begonnen met uh, twee avonden in de week uh, naar uh, de locatie in Delft om daar uh, ja, een beetje bijscholing te krijgen over de auto, hoe werkt het... en ook uh, specifiek voor jouw afdeling waar je terechtkomt... van joh, uh, uh, nou ja, wat, wat, wat moet je allemaal doen, wat hoort, hoort erbij? En uh, toen in augustus, toen wij zijn begonnen... toen hebben we twee weken uh, intensief zeg maar, meegelopen met het, met het vorige team. Um, en uh, ja, vanaf toen was het zeg maar, van succes ermee. En uh, dat vind ik wel een van de allermooiste dingen van Force is dat heel veel mensen nog zo erg betrokken zijn bij het, uh, bij het, uh, ja, bij het project... En uh, ik denk dat we nu iets van een man of 250 in uh, oldtimers hebben, zeg maar. De oldtimers zijn dan de oudleden, zo hebben we ze dat genoemd, om een beetje in de, in de automotive termen te blijven. Um, en uh, ja, zo, zo kan je dus gewoon, als je ergens met de, iets met de auto bezig bent en je weet even niet wat het is of, of, of wat het doet of hoe het uit elkaar moet, dan stuur je gewoon een berichtje naar degene die het heeft bedacht of, of gemaakt en dan nou, binnen een dag, uh, hoe heet het, uh, heb je antwoord of degene zegt, viel ik volgende week anders even langskomen, dan leg ik het je uit en dan uh, halen, we, ze halen we hem samen uit elkaar wij wijze van. Dus uh, dat, dat vind ik wel heel erg mooi aan Forza. Aan, aan dat er zoveel mensen nog steeds betrokken bij zijn. Um, ja. ja, is goed al. Die mooie, knappe koppen bij elkaar. Dragons. Vincent, ik uh, ga je alvast hartelijk danken voor je, voor je tijd. Um, je mag natuurlijk nog een plaatje aanvragen. Wat gaat het worden? Uh, ik wilde graag uh, Wake Up van Imagine Dragons horen. Nou, Wake Up Call is dit zeker je Dankjewel, Vincent. Dankjewel. Dankjewel. to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Ride me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch yeah! you eat it. Gettin' in in. in in. in. Ja, en als je dan de raceauto uh, wil tanken. Ja, met de raceauto wil tanken. Dan uh, heb je een uh, plekje op 20 hier uh, in uh, Nederland. Uh, zoals uh, de ICS vertelde, ja, hij is Vincent Witte. Van de Force uh, uh, Racing. Uh, die gaan een uh, elektrische auto op waterstof en elektriciteit. Uh, ja, daar gaan ze mee, uh, mee racen. Wel een heel mooi project, uh, research, toch? Ja, weet je, ik denk ook wel dat uh, de gewone elektrische auto. Uh, je gaat het ook denk ik niet halen, maar als je een uh, energiedrager hebt, dat kan waterstof zijn of biodiesel of wat dan ook. Ik denk dat je dan, ben je wel veel toekomstvaster. Dus ik, ik denk dat die raceautos op waterstof het wat beter gaan doen dan uh, de gewone elektrische auto's. Ja zeker, dat is volgens mij ook uh, de manier uh, waarop het moet. Uh, even wat, uh, wat anders, want uh, ja, er zijn natuurlijk weer heel veel mooie evenementen dit uh, weekend Peter. en uh, komen de komende periode hier uh, in de buurt. Ja, ja, ja. Wat dacht je bijvoorbeeld van het 25e editie van het Chantier en Festival in, uh, in Zandvoort? Even een vraagje tussendoor. Hebben wij nou nog een Shanty-koor uh, ja, Ja, ja, ja. Uh, hoe heet ze tegenwoordig? Wapenzangers hebben wij. Oh, de wapenzangers. Ja, oh, oké. Okay. Nou, dan zal ik eens kijken of ze, of ze meedoen. Want dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou, die doen wel mee, hoor, volgens mij. Ja, die mij. doen wel mee. Ja. Gaan we even kijken hoe laat ze dan, uh, dan zingen zo. Uh, nou, dit jaar wordt dus voor de 50e keer... Het muzikale en gezellige Zandvoortse Shanti-en-zeeliederenfestival georganiseerd. Op vier verschillende podia verzorgen morgen acht koren met uiteenlepel repertoire optredens. Laat u onderdompelen in de muziek en zang over de zee en de zeemelsleven. Het programma is op diverse podia en het loopt van uh, tien voor half twaalf tot uh, kwart voor zes. De opening is een nieuw unicum van de aan de Zandvoortse Laan met een optreden van Dulle Giet. Het festival wordt afgesloten met een samenzang op het Gasthuisplein. En het Gasthuisplein is een van de vier uh, podia. Alle koren doen eraan uh, mee en u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd. De koren komen graag en uit alle windstreken naar ons mooie dorp om u te zingen. Ze verdienen veel publiek. Dan hebben we een uh, burendag. Uh, die is ook in uh, Zandvoort dit hele weekend. Je hebt bijvoorbeeld uh, activiteiten in de Magistraat. Dat is bij de Watertoren. En dat is vanaf twee uur. En uh, ja, de bedoeling is dat mensen dan elkaar leren kennen. Hè. Ik bedoel, Ik Dat is natuurlijk de lol van de, van de Burendag. Dan heb je ook uh, vandaag heb je bij Pluspunt van half twee. Dus dat is al twee uurtjes gaande. Uh, er zijn diverse workshops en activiteiten voor mensen in de buurt. Dan morgen heb je in de Helmerstraat om tien uur. Dat zit in de Oud-Noord. kunnen mensen elkaar... Uh, leren kennen. En dan heb je ook nog het uh, huis in de kost verloren. Dat begint ook om 10 uur. Dat is in de burgemeester Nabijlaan. En dat is ook voor de omwonenden... en ook voor bewoners en omwonenden... van huis in de duinen. Dus dat hebben ze gecombineerd. Uh, waarvan ik wel denk, van nou die mensen zelf in Huis in de Duinen... die kennen elkaar zo en zo wel redelijk. Denk, denk, dus is, Jawel, maar uh, ja, contact met, uh, met de andere bewoners van ja. het andere huis is wel leuk natuurlijk. En omwonen is natuurlijk ook leuk. He, ja. Dat mensen elkaar een beetje leren, leren kennen. Zeker. En als laatste hebben we dan om één uur in de Bramenlaan in Bentveld. Dus die doen ook uh, mee. Dan hebben we ook een uh, burendag. En ik zou dan bijna zeggen, gezien de formaat van Bentveld... dat zal wel heel Bentveld... Uh, zijn. Zou zomaar kunnen en dat is morgen. Ja, ja oh. Om uh, dat is. Wat uh, zei ik nou? Om uh, 1 uur in de Bramelaan. Uh, Oké, okay. en uh, jij gaat nog mindful wandelen ook, hè? Ja, klopt, ja. Ik doe dat natuurlijk nog steeds eens, uh, eens, in, de eens, eens in de maand. Altijd uh, in principe op de eerste zaterdag van de maand, behalve uh, de komende zaterdag, want dan gaan we naar de beurlende -he herten kijken. En dat is. Eerste zaterdag is altijd een beetje nog mak. Moeten ze dus nog een beetje inkomen. Dus vandaar dat ik daar de tweede zaterdag voor heb gemaakt. Het is, de start is in de ingang de oase van de waterlijn Duinen. En het doel van deze wandeling is vooral om beurlende mannetjes damherten te sporten. Hun aandacht wordt deze maand volledig in beslag genomen met het lokken van zoveel mogelijk dames. Daarvoor gebruiken ze allerlei technieken zoals beurlen. Deze mooie wandeling loopt vooral door het binnenduin met vooral bossen en middenduin met lage begroeiing. En gaat veel van de paden af. Um, na afloop voor de liefhebbers koffie drinken in het gezellige pannenkoekhuis van de Oase. De start van deze wandeling is om half elf uh, en het einde is ongeveer twee uur. Dus aanstaande zaterdag om half elf start het bij de Oase. De afstand is ongeveer 8 kilometer. En de deelnemers geven aan deze wandeling heel spannend en mooi te vinden en geven deze wandeling een 8,9 op de schaal van 1 tot 10. En de kosten zijn 17 euro. Voor meer informatie en opgeven... kijk op de website www.mindful-wandelen.nl www.mindful-wandelen.nl Tot zover de evenementen. Morgen dus, Shanti Festival Aan het strand. Ja, we komen alvast een klein beetje in de sfeer met uh, dit uh, Shanti-koor. worden, worden. Waarom, niet waarom liet je mij alleen waarom niet weer alleen jampjes aan geen spruim hangen jamtjes in een zilv knollen landen als we gaan dan met z'n Kan jaren hand in hand. Gaan we gaan, hand, in hand. Als het juist twee puntjes hoog is. Als al, twee hoog is. Met z'n allen naar de zaal. Zie de maan schijnt door de bomen. Schijnt door de bomen. Om weer naar Rotterdam te gaan. Even een tussenspel. Aan het strand. Daar in het blondschuim eekhout. Ik heb mijn wagen volgeladen.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 Hey! En zo zijn we alvast een beetje aan het oefenen hier in de studio van ZFM. Ja, gezellig hoor Jaap. Ben je ook al aan het oefenen vanmorgen voor het Chantofestival? Ik vroeg het me af of jullie, jij en Richard al uit volle borst, dit liedje aan het meezingen zijn. En dat jullie morgen ook ergens op het kerkplein of het gasthuisplein ergens Ja, ik heb me aangemeld bij de wapensommers. Dus ik ga het wel proberen. Ik vroeg me net af, maar het antwoord had je zelf al gegeven. Want je was al aan het oefenen zijn. Ja, zeker, zeker. Nou Jaap, hoe is het daar op Duitsersveld op dit moment? Zal ik je even vertellen. Het was best wel even een hang. Het een momentje voor de IJmuidense verdediging, want eh, er werd even een, een redelijk goed balletje gegeven, steekballetje gegeven, op een van de spelers richting Salim Vertoe. En eh, daar verslikte een beetje een verdediger van de eh, eh, voetbalvereniging IJmuiden zich een beetje mee. En de keeper die stond een beetje aan de grond genaald, maar godzijdank voor IJmuiden liep het eh, goed af. Maar anders zou die bal zomaar in eigen doel uh, zijn verdwenen. Dus dat is wat er net even gebeurde. Uh, om nou te zeggen oh, dat SV Zandvoort het betere van het spel heeft, vind ik van niet. Het is toch, aan mij, wat een beetje de bovenliggende partij is. Bij SP Zandvoort uh, hoor ik vooral uh, de trainer Raymond Hulsker nogal een beetje tegen zijn eigen manschappen zeggen dat het allemaal wat beter moet. En dat ze dat wel wat beter eigenlijk moeten opletten in, in de zin van het verdedigen. Want daar mankeert het uh, nogal een beetje aan de, aan de kant van de SP Zandvoort. En dat uh, leverde eigenlijk al toch twee kansen op aan de kant van Heimuiden na het... Uh, Doelpunt na 10 seconden al. We moesten nog even in onze ogen wrijven en toen stond het al 1-0, maar dat had ik al gezegd. Maar dat is een beetje toch de situatie zoals het er nu uh, bij staat in het veld. Terwijl Heimuiden nu een inworp uh, krijgt. En het grappige is dat een voormalig speler bij de SV Zandvoort uh, de vlag uh, hanteert. En ik denk, zo aan het postuur te zien, moet het Justin Luiten zijn. Bekend van... De andere luiten die wij ooit jarenlang bij ons in de studio hebben gehad. Dat is een oom uh, van hem. Dus ja, uh, het, uh, het, it, het is nogal een beetje iets bij SP's Antwoord om over na te denken. Maar die inworp die levert niks op. En Levi van Hamersveld mag weer uh, zeg maar bezig houden met de uittrap. En dan wordt er weer van achteruit weer opgebouwd. Dat gaat onder meer via Rico van den Burg die uh, daar achterin uh, staat. Uh, hier heeft Shoebassi nu de bal. Maar die. Speelt hem weer terug waarvan ik denk dat ik het wedstrijdformulier niet. Dat hij naar Tijn Post uh, wordt uh, gespeeld. Uh, en vervolgens uh, gaat hij naar uitgediende Milan-Berk Belkamp. Dan uh, probeert hij daar uh, de spits Salim Partout te bereiken. Toch bij SV Zandvoort uh, het balbezit. Maar het, uh, de paas van Kastelvies, die komt niet aan bij de speler die, uh, die dat had moeten krijgen. Dat is Dex Takker. Nu uh, is hij weer bezig. Uh, met een aanval op te bouwen. Het, uh, ik zei het al, het heeft ook uh, te maken met de trainer die op de bank zit bij uh, IJmuiden. En dat is een bekende voor de SV Antwoord want I dat is Ralf Blom. Ja, die helpt waarschijnlijk wel een beetje. Ja, om, uh... ja dat, dat, het helpt natuurlijk wel als je een beetje je ploeg of de, de, de voetbalvereniging een klein beetje kent. En ook de spelers die er in het veld staan. Ja, want Koen Koen en Fernando Lewis. Die, uh, die had ik trouwens nog niet genoemd. Uh, die, uh, die staan nu in het veld. En dan als er één iemand is die die spelers al een beetje kent. Dan is het uh, Ronald Blom wel. Over Fernando Lewis. Die is weer terug vandaag. Want uh, dat is nog even bij mijn vorige verslag uh, wat uh, onderbelicht uh, gebleven. Uh, in de voorbereiding is hij geblesseerd uh, geraakt. Maar sinds vandaag is hij erbij. En... Hij heeft ook de aanvoerdersband, dus uh, dat heeft alles uh, te maken omdat Nigel Berg uh, geplaceerd is uh, geraakt. Die schijnt een zweepslag uh, te hebben, tenminste dat heb ik hem laten vertellen. Uh, die doet dus niet mee. Uh, maar wat ik uh, verder op de bank zie zitten... Dat is voor mij ook alweer een uh, onbekend verhaal. Want, zoals gezegd, ik heb het wedstrijdformulier niet. Dus, vandaar. Oké, okay, nou uh, Jaap, we laten het even hierbij. Want we gaan alweer uh, richting ja, het uh, nieuws zo meteen. Van de... Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Hopelijk wel aan de goede kant, Jaap. Ja, uh, en deze keer is het, uh, is het wel 1-1, want de scheidsrecht, ja, het, uh, het gebeurt zo plomp, plomp, plomp verloren. Uh, het is eigenlijk een uh, aanval waarvan je denkt, nou, uh, wat gebeurt er? En ineens rost uh, Fernando Lewis toch nog even de gelijkmaker uh, erin. Dus uh, ja, we pakken zwaar nog een doelpunt mee en uh, Lewis die maakt hem. Oh, daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, ja, voor dit moment... En straks komen we voor de tweede helft uiteraard weer bij je terug. Op dit moment 1-1 daartegen tegen op op Duitsersveld. Straks in volgende uur veel meer over die wedstrijd. Met de afkoper die daar vandaag voor ons ter plekke TP is. We gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we eens even kijken wat Ben of Veugel uithangt. Ik ben heel erg benieuwd. Hier is Joey Louie en de Nieuws.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 Zo'n plaat wil je eigenlijk helemaal draaien. Maar vandaag gaat dat niet lukken. Want uh, we hebben zo'n mooi evenement op het circuit. De EV uh, Experience. En uh, ja, daar besteden we vandaag uh, heel veel uh, aandacht uh, aan uh, Richard. Want we hebben Ben of die daar uh, ter plekke is. Nou, we hebben al alles gehad, zo'n beetje. Ja, we hebben bedrijfsauto's auto's gehad. Uh, tweewielers, wielers, uh, racenauto's. En nu gaan we naar Dacia Renault. Hij gaat Max Veldhuis interviewen. Nou, even kijken waar Ben nou uithangt. Zo, jongens, daar ben ik weer. Ja, op een regenachtig paddock. En we hebben het net gehad over elektrische tweewielers. Over elektrische bedrijfswagens. En we maakten een klein uitstapje naar een elektrische. Nou ja, elektrische, het was een waterstofracewagen. En, um, maar vooral in de EV-experience heel veel persoonauto's. Nou, en omdat het gaat regenen uh, ben ik lekker gaan, uh, ben ik te gast bij Dacia. Dacia is een van de merken die uh, een elektrische auto op de markt heeft gezegd. De zogenaamde Spring. En uh, Max Veldhuis staat naast mij van Renault Dacia. Uh, Max, uh, waarom deze stap? Um, nou ja goed, kijk, um, elektrisch rijden is natuurlijk gewoon best kostbaar. Veel elektrische auto's zijn uh, ja, toch wel redelijk prijzig. Uh, zeker gewoon voor de gemiddelde autokoper. En waar Asia natuurlijk voor staat, dat is uh, he, betaalbaarheid. Uh, betaalbaar autorijden, veel waar voor je geld. Dus dan is het ook logisch om te zeggen, oké, okay, waarom gaan we niet elektrisch rijden ook uh, bereikbaar maken? En dat is waar de Dacia Spring in feite voor, uh, voor staat. Lijkt me wel een puzzel geweest voor Dacia. Nou ja, in zekere zin, uh, in zekere zin wel. Je moet gewoon kijken, wat, wat, ga, je, wat, wat ga je aanbieden, wat, uh, wat zet je op de markt. Uh, en, welke uh, kwaliteit? Welke kwaliteit natuurlijk. Dus uh, nou ja, goed, daar hebben we naar gekeken en we hebben er dus voor gekozen om een... Compacte elektrische auto op de markt te brengen. Een elektrische auto met ook zeker niet een al te grote accu. En uh, we hebben ook uh, op gefocust om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Want dat is natuurlijk ook een, een factor. Zeker als er ook uh, straks uh, MRB betaald moet gaan worden op uh, elektrische auto's. Heel alleen Max. Ja, oh. ja nou ja. ja, ik heb het ook niet helemaal zelf bedacht. Ja. Maar, uh... Oh, gelukkig gelukkig. Dat is wel de insteek. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het, nou ja, goed. Als we het toch over geld hebben, wat, wat gaat die kosten? Nou, dan ga ik heel eventjes de prijs erbij pakken. Maar de Dacia Spring is leverbaar vanaf 18.950 euro. Onder de 20 dus. Onder de 20, ja. ja. Nou, dat vind, dat vind ik inderdaad een hele nette prijs. En uh, het is een, een hele compacte auto, je zei het al. Hè? Uh, maar toch kunnen er, denk ik, makkelijk vier volwassenen in. Ja, dat moet wel lukken. Ik denk niet dat je ermee naar Zuid-Frankrijk moet rijden. Maar zeker gewoon voor. Hè, ook gewoon mobiliteit in de stad. In een... Maar waarom niet? Waarom niet in Zuid-Frankrijk? Haalt hij dat niet hoor? Nou, dat haalt hij wel. Alleen de vraag is in wat voor, in wat voor comfort dan, zeg maar. Want dat is niet, niet de grootste auto. Ja, ja, ja. Maar goed, wat is een bereik eigenlijk? 225 kilometer volgens de WLTP testcyclus dus dat is, dat is nou ja goed eh, genoeg eigenlijk voor de meeste eh, mensen want we hebben daar ook wel onderzoek naar gedaan en het onderzoek blijkt dat de gemiddelde forens niet meer dan 37 kilometer per dag rijdt dus nou ja goed eh, gebruikssituaties dat is natuurlijk voor iedereen weer anders ja. um, maar voor de meeste mensen zal dit bereik gewoon toereikend zijn. Nou wat ik net zei, ja, als je ermee op, op vakantie wil dan zou je wat vaker moeten stoppen aan de laadpaal maar als jij er gewoon mee van en naar je werk rijdt, uh, ja dan, hoef je, dan zou je hem in feite dus maar één keer per week op hoeven te laden. Ja precies. Maar even voor jouw tijd denk ik, Max, ik schat je een gezegende jonge leeftijd in. Um, vroeger zeiden ze altijd twee uur rijden. En dan moest je een x-aantal, ik weet niet meer hoe lang je dan rust moest houden. Maar twee uur rijden, dat was, uh, dat was meer dan voldoende. En dan moest je rusten. Nou, met die 225 kilometer, dat is ongeveer twee uur rijden. Tenminste, snelweg dan. En dan moet je nog wel uh, aardig doortrappen. Dan is uh, na twee uur uh, ja, ontspannen en opladen. Maar hoe lang doet dat opladen eigenlijk? Nou, dat opladen aan de snellader, uh, dat gaat met een laadsnelheid van 30 kilowatt. Uh, dus dat is niet zo snel als de meeste grotere EV's. Uh, maar, en dan ga ik heel eventjes de oplaadtijden erbij pakken. Je moet er gewoon even de rustige tijd van nemen. Even een croissantje ja, nemen. Precies, precies. Nee, hij, uh, hij kan van 20 naar 80 procent laden aan de snellader in drie kwartier. Oh, oh, nou ja, dat is precies die, dat, dat rustmoment waar ja, ik het over ja, had. Dus, ja. uh, en, um, nou, het lijkt me ook een, een leuk boodschappenautootje. Ja, dat is zeker. Ja, ja je, kunt er, uh, je kunt er prima voldoende boodschappen in kwijt. En wat wel grappig is, is dat wij dus ook een, een frunk hebben, dus een bagageruimte in de voorkant. Dus dat leidt dan weer tot extra praktische bruikbaarheid. Uh, oh, oh, oh, waar zit de motor dan? Die zit daaronder. Nog? oh. Ja, ja, ja. ja, elektromotor, hè, dat neemt niet zoveel ruimte in. Dus dan uh, kan je dat weer gebruiken voor uh, ja, een stukje extra praktische bruikbaarheid. toch? En uh, even in zijn algemeenheid, uh, Max. Het is uh, een elektrische auto. Uh, heeft die meer of minder onderhoud nodig dan een auto met een fossiele motor? Ja, in theorie, een elektrische auto heeft natuurlijk minder onderdelen, dus hij zou ook minder onderhoud nodig hebben. Dat betekent niet dat er helemaal geen onderhoud nodig is natuurlijk. Je hebt natuurlijk gewoon nog steeds je banden en ook al wat vloeistoffen erin zitten. Um, maar ja, nee hij, hij zou zeker ja, goedkoper in het onderhoud en in het gebruik moeten zijn dan een uh, auto op, op brandstof. Ja. Ja, precies. Uh, wat vind je trouwens van het, deze EV-experience? Je staat met heel veel collega's, allemaal elektrische voertuigen. Um, ja, dat, dat is toch wel best wel spannend. Ja, ik vind het wel mooi om hier te staan. Ik moet zeggen, van de rest van het evenement heb ik nog niet heel veel gezien. Ik ben natuurlijk ook vooral hier, hier aan het werk bij onze stands van zowel Dacia als van Renault. We hebben met Renault ook wel echt een hele mooie ja, primeur in Nederland in de vorm van de Renault 5, E-Tech Electric. Ook wel een auto waar mensen lang naar uit hebben gekeken. Dat oude Renaultje 5, hebben jullie helemaal opgepimpt? We hebben hem helemaal opgepimpt, volledig elektrisch. Uh, ja, dus dat is ook wel echt een auto waar we, waar, we, ja, goed, waar we echt heel erg blij mee zijn. En we zien ook wel het enthousiasme hier op de stand. Het is hier lekker druk. Dus wat dat betreft uh, nee, zit de sfeer er goed in. En uh, ja, het is sowieso wel mooi om te zien dat uh, alle fabrikanten hier bij elkaar komen om hun laatste innovaties op het gebied van uh, elektrisch rijden te tonen aan het, uh, aan het publiek, aan klanten, aan potentiële kopers. Dus wij zijn super blij dat wij daar ook tussen staan. Ja, wist je, wist je dat er vroeger geraced werd met de Renault 5? Ja dat weet ik wel, ja. Ja, je had natuurlijk de Renault 5 Alpine, uh, nou goed, wij brengen die auto in zekere zin ook weer terug met de Alpine A290, die hebben we hier vandaag niet bij ons, uh, maar dat is eigenlijk de sportieve versie van, uh, van deze Renault 5 E-Tech Electric die we hier bestaan. Ja. Even terug naar de Dacia Spring, uh, mogen de mensen daar ook uh, mee over het ski rennen? Ja, dat is mogelijk. Uh, er kunnen proefritten gemaakt worden met de auto. Uh, ja, dus dan kunnen mensen het helemaal zelf ervaren wat ze, er, wat ze ervan vinden. En dat kan, uh, dat kan ook, uh, ja. Ja. En, uh, ja. We hadden het net over al je, alle andere merken. Um, doen jullie ook aan een bedrijfspionage op zo'n evenement als dit? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, ja, nou, dat, max, dat, dat, je hebt er, heb je geen klein nee. fototoestelletje bij nee, nee, nee. <laughs> je? <laughs> ik, ik, ik heb zelf geen fototoestel bij me. Uh, nou ja, het is natuurlijk wel interessant om te zien wat de andere mensen doen. Maar, uh, heb je die Tesla gezien? Dat monsterlijke auto? Dat is uh, niet te geloven. Wat, wat, wat, uh, hij mag niet eens de weg op, zo eng in zien. Welke is dat? dat is die, uh... Ik heb geen idee, maar het, het, er zit nauwelijks verlichting in en uh, het is een, een soort van rijdende tanken. Oké, okay, okay. ja, dat is dus een beetje het tegenovergestelde van wat we hier hebben met, ja. uh, met, uh, met de Dacia Spring. Maar dat is ook wel mooi om te zien, want veel van de auto's die je hier ziet, ja, die zijn gewoon heel kostbaar. Dan begint het een keer bij 50, 60, 70.000 euro. En uh, zoals we net besproken hebben, ja, voor minder dan 20.000 euro uh, stopt er al in een Dacia Spring. Dus, ja, dat is, uh... Lekker alles voor de gewone man. Heel goed, Max. Ja, precies, precies. Zeg, Max, we zijn aan het eind gekomen voor ons gesprek. Uh, hartelijk dank daarvoor. Uh, wat wil je graag horen? Jij mag ook een plaatje aanvragen. Ja, ik vind het dan wel leuk om, uh, om een beetje in het Dacia-thema te blijven. We hebben onlangs een uh, commercial gehad van de Dacia Duster, van de SUV. En daarin speelde het liedje California Dreaming van de mamas en de papa's. Dus oh. die zou ik wel graag aan willen vragen dan. Nou, dat gaat helemaal lukken. Dank je wel, Max. Graag gedaan.